Liefantijn met het NOS-journaal. Het Russische leger heeft ongeveer 15.000 kunstvoorwerpen meegenomen... bij de terugtrekking uit de regio Gerson. Dat meldt het Nationale Verzetcentrum van het Oekraïnse leger. Volgens dat centrum hebben Russische militairen niet alleen kunst... maar ook onder meer toiletpotten en huishoudelijke apparaten geroofd. De Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur noemt de herovering van de stad Gerson een buitengewone overwinning. Volgens hem is er nu ook minder dreiging voor andere steden in het zuiden van Oekraïne, zoals Odessa. Het Witte Huis heeft Oekraïne officieel gefeliciteerd. Gerson was begin maart door Rusland bezet. In Den Haag hebben duizenden mensen meegelopen in een protestmars tegen abortus, georganiseerd door Schreeuw om Leven. Dat was ook een tegenactie van Omroep BNN, VARA en AVA. Dat is een Nederlandse organisatie die opkomt voor vrije keuze en goede zorg rond abortus en anticonceptie. De Iraanse boogschutter Parmida Hassemi heeft niet gemerkt dat haar hoofddoek van haar hoofd viel, zegt ze. Op een video van de prijsuitreiking in Teheran lijkt het of ze de hoofddoek opzettelijk afdoet. Dat zou steun zijn voor de aanhoudende landelijke protesten in Iran. Maar op Instagram biedt ze nu haar excuses aan en zegt dat het per ongeluk was. Op sociale media wordt gesuggereerd dat Hassemi onder druk is gezet. Patrick Roest heeft in Stavanger bij de Wereldbekerwedstrijden de 5000 meter gewonnen. En Bo Snelling werd daar derde. Vanmiddag ook pakten Antoinette Rijpma de Jong, Irene Schouten en Marijke Groenewoud Zilver op de ploegenachtervolging. Op de 1500 meter was er brons voor Marijke Groenewoud. En het is vandaag officieel de warmste 12 november ooit geworden. In de beeld werd het 16,2 graden en daarmee sneuvelt het vorige record. Dat was uit 1995 en dat stond op 15,9 graden. Het warmst werd het in Maastricht met 17,3 graden. En de vooruitzichten dan, het blijft droog vanaf rond de 4 graden. Plaatselijk mist, eerst in het noorden, later vooral in het zuidwesten. Morgen weer zon, vooral middags en 11 tot 16 graden.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 ik doe alles tegelijk Bijna bezeten Zo wil ik niet leven Het is zonder van de tijd Dus wat nou eens even Het leven is te kort om niet bij jou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 Te kort om niet bij jou te zijn Mijn leven is te kort om niet bij jou te zijn. Het leven is te kort om niet bij jou te zijn, Dan waarom gaan we altijd maar naar meer op zoek?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 Ja, dat was hij dan, Whalen. En het leven is te kort om niet bij jou te zijn. Welkom in het tweede uur van Entertainer for You. Mijn naam is Fred Heij. Goedenavond. En als je zit, heet eet smakelijk. En als je hebt gegeten, dat het u wel mogen bekomen. Hé, hey, ja. Fred Heij, ja. Draai nog eens een om... paar. Ja, ja, ja, dat gaan we ja, zeker doen. gezellig. Zeker, Ik ja. Een libreta, tantas canciones, tiene tu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 Goeder me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 Zeg maar uh, ja, het is toch een, uh, ja, een lekker nummer zo op, uh, op deze versie van een nieuwe generation Heerlijk hoor Ja, Antonio Holsten de zender van Zandvoort en Omstreken En hij verloopt over Boem Boem Antonio, ja, blijf er lekker bij Dat 3 op de rij van Frith Heij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 als je nooit hebt gekregen Tot de zon is zal schijnen Is de nacht van ons beiden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 Dat was hier dan, Antonio Holschun hier bij ZWM op die 106.9 vanaf de tolweg 10 in Zandvoort. En aan de telefoon hebben we Han de Kapper. Han, een hele goede avond. Hallo Han. Uh, ja, Han, ben je daar? Ja, zeker. Ja, we hadden even een kleine storing. Hij wilde okay, niet. ja, ja. Kan <laughs> ja, ik was wel aan nou, het roepen. Goed, ik ja. denk nou ja, wat ben je nou? <laughs> nee hoor, handen kappen is waar, zeker weten. Oké, okay, hey, goedenavond, Han. Goedenavond. Hey, uh, ja, wij bellen natuurlijk uh, samen eventjes over uh, jouw uh, zomeravond in Avignon. Ja, dat klopt. Ja, ja jouw nieuwe single Absoluut. Ja, ik um, ja, allereerst ben er natuurlijk hartstikke hartstikke blij mee. Ja. Um, um, ja, dat ik ook sowieso natuurlijk de kans gekregen heb om deze single natuurlijk te mogen maken. En uh, ja, ik, ik ken het liedje zelf 30 jaar, maar het liedje is al 50 jaar oud. En ja. het is uh, een, een, een liedje van Mireille Mathieu. En ik hoorde dat 30 jaar geleden. En toen zei ik: Oh, dit wil ik heel graag een keer opnemen. Ja. Dat was allemaal heel moeilijk. En nou ja, zoveel jaar later. Uh, ook door mijn werk. Hè, ik ben ook kapper van mijn vak. Ja, ja, ja. En ik uh, heb. Uh, ja, ik ben eigenlijk. Uh, bij uh, de bekende Nederlanders een beetje als het ware naar binnen gerold, uh, heb ik best heel veel mogen zien en uh, ook uh, mogen werken en uh, ja, dan leer je natuurlijk allemaal mensen kennen en nou ja, een van mijn uh, beste vrienden is Marianne en die Marianne Weber. Uh, ja, en dan leer je eigenlijk uh, en... bijna alle klappen van de zweepel, om het zo maar te ja, zeggen. Ja, ik heb... Ja, precies, precies. Ik heb natuurlijk uh, meegedraaid uh, achter de schermen. Ja. En uh, ja, toen kreeg ik de kans om dit liedje te mogen doen. En ja, dat was natuurlijk voor mij een, een lot uit de loterij. Ja, waarom niet? Ja, <laughs> ik bedoel... Zeker, zeker. Ja, wat ik wou zeggen, Mireille Mathieu, uh, ja, voor, voor de mensen die haar niet kennen, uh, misschien... Uh, om, om het geheugen een beetje op te frissen. Vroeger uh, had zij een nummer gemaakt met uh, Bobby van Dallas. Dat is heel lang terug. Ja, klopt. Together with ja. Strong Heette ja. dat ja, nummer. Ja, klopt. En uh, ja, dat, dat, ik zou zeggen, scroll even uh, op Google en uh, kijk eventjes naar uh, Bobby en uh, Mirai en Mathieu. Dan uh, weet je over wie het gaat. Ja, klopt. Het is een, um, ja, deze, deze vrouw heeft natuurlijk veel meer uh, uh, gemaakt. Zij heeft hele bekende covers uh, gemaakt. Ja, um, uh, bijvoorbeeld Het La en Roos, bijvoorbeeld. En, uh, ja, iemand met een dijk van een stem. Ze leeft nog, ze is nu 81 en ze zingt ook nog steeds. Ja, het is, het is uh, eigenlijk uh, een beetje de, de Barbara Streisand van, uh, van Frankrijk. hè? Nou, ja, dat is een hele mooie vergelijking. Ja, ja, ja want het is echt een uh, vrouw met een dijk van een stem. Ja, ja. ja dat. het is uh, klein, maar groot van stem. Precies. En het leuke daarvan is, um, toen ik dus uh, het liedje 30 jaar geleden hoorde ja. van Mireille Mathieu, uh, zij zong dat in het Duits, Am Eine Sonntag in Avignon. Ja. En uh, ja, ik was daar meteen helemaal verliefd op, dus ik zei tegen Marianne, Marianne Wever, wil jij daar een tekst op schrijven? Nou, zegt ze, dat doe ik voor je. En zij heeft de tekst geschreven en goede vriend van ons, Emiel Hartkamp, die uh, had mij uitgenodigd voor joh, als je nou in, in Nederland bent, kom nou eens naar de studio, dat heb ik gedaan en hij is zo lief geweest om een dijk van een orkestband te maken met, met live muzikanten en nou wat, wat ik toen tegen Emiel zei ik zeg ja, ik hoop dat je de oudheid en de melancholiek van de tijd van toen want we hebben het over 1950 toen het liedje uitkwam probeer dat of, of dat mogelijk is om dat te houden en dat, ja, dat is hem echt gelukt wat een, nou echt fantastisch wie hij dat gedaan heeft ja, Super. nou ja, uh, uh, ja voor, de, voor degene die Emil kennen, uh, ja, het is uh, ja, een hele goeie in zijn vak. Ja, zeker. Het is een, uh, een vakman en hij heeft ook uh, de single geproduceerd. Ja. En uh, ja, hij belde mij op een gegeven moment op en toen zei hij: van... Nou, Han, ik, het lied is uh, klaar, ik ga het naar je sturen. Laat me even weten wat je ervan vindt. En, uh, nou. Ik heb het drie keer beluisterd. Ja, Ik was natuurlijk ontzettend enthousiast. Ja. En dan ga ik je erbij vertellen dat het helemaal helemaal niet de bedoeling was... om het liedje uit te brengen. Ik wilde het liedje graag opnemen en dan voor mezelf. Ja. Puur in 3D. Ja. Um, uh, ik belde Emile op. Zijn dus zei, nou, ik vind het fantastisch. Hij zegt, nou, ik heb het net ook al naar Marianne gestuurd. Hij zegt, uh, we hebben elkaar gesproken. Um, uh, wij vinden het eigenlijk heel zonde om dit zo in privé te houden. Ik wil het uitbrengen. Ja. Dus ik zei... Okay. Ik zeg, jeetje. Ik zeg, nou, uh, daar moet ik even over nadenken. Waarop Emiel antwoordde. Hij zegt, ja, daar kun je over nadenken. Hij zegt, maar ik breng het toch uit. <laughs> dus je had eigenlijk geen keus. <laughs> ja, nee, nee, helemaal niet. Dus ja, ik was eigenlijk ook een En toen zei ik van, nou ja, oké. Okay, uh, ja, oké, okay, het zal wel. Ja, uh, uh, uh. En inmiddels uh, uh, heb ik zo'n, uh, ja... Heel veel mooie, positieve en hele lieve berichten gekregen. En uh, ja, ik mag interviews doen op radio. Het is ja. allemaal nog een beetje nieuw, maar het gaat langzaam, gaat het wennen. Langzaam. Ja. Ik, zeg, uh, ik zeg altijd dan, uh, de volgende keer bij de volgende single, uh, ben je hier in, uh, in de studio ook. Uh, hartelijk welkom natuurlijk. Nou, dat vind ik ontzettend vriendelijk. Dankjewel daarvoor. Oh, ja, dat vind ik prettig. En het, het, het, het is eigenlijk, het praat ook prettig, laat ik het zo zeggen. Oké. Okay. Oh, Oké, okay. ja, ja, ik ga het beleven. Ja. Ik heb het nog niet gedaan. Nee, nee, nee, maar, nee weet je, kijk, maar dan, hier kan je zelf zijn. En uh, ja, aan de telefoon ja. is het toch wat, wat minder uh, uh, persoonlijk, zeg maar? Ja, dat klopt. Weet je, ja, ja, dat, we doen het wel natuurlijk, hè, want het zou raar zijn als je dat niet doet. Hè, ja. Er zitten mensen natuurlijk ook, uh, ik noem maar uh, ergens in Groningen, weet je, Ja, die, die kunnen ja. niet altijd. Uh, deze kant op komen ja, uh, ja. ook uh, qua optredens natuurlijk uh, zit je op de zaterdag uh, is een lastige dag ja. weet, je, uh, ja, dat klopt. weet je dat, dat soort dingetjes uh, dat spelen allemaal mee daarom uh, dat het programma ook uh, iets uh, ja, uh, na vijf uur is zeg maar ja, nee, dat klopt. Je, ja, een, als, er, als ik met Marianne meeging was het vaak natuurlijk... ...donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Ja, ja, ja. En dan gingen we met z'n tweeën het hele land door. Want ik, ik deed dan natuurlijk Marianne... Uh, haar haar. En dan moest er weer een foto. en Of, of het was uh, radio of tv erbij. En, ja. ja, ik heb het natuurlijk allemaal mogen zien vanaf de zijlijn. En uh, ja, uh, dat is... Uh, ...het is hard werken. Dat ja. heb ik echt met eigen ogen kunnen aanschouwen. En... Ja, okay ja, zaterdag is ja. de dag... Hè. ...dan moet je zus en dan moeten ze zo... Ja. ...en dan moeten ze ja. overal naartoe... Ja, ja, ja. ...het is een hele ding. Ja, inderdaad, dus uh, ja... ...daarom weet ik uh, hoe het uh, een beetje in elkaar steekt... ...en uh, ja, het is gewoon een, uh, een... ...lastige dag en ja, ik zeg altijd... ...als het kan, ja, kom... ...je bent welkom. Hartstikke leuk, dankjewel. Hé, hey, Han, wat, uh, wat kunnen wij eigenlijk... ...nog meer verwachten? Uh, komt er dit jaar nog wat... Uh, ...van jou uit of begin volgend jaar? Nou, dit jaar is het natuurlijk bijna op... en mijn single is, is natuurlijk net een week of zes uit. Ja. Dus uh, gaan we gaan eerst maar eens kijken... Uh, Hoe deze uh, gaat verlopen. Wat het liedje gaat doen, precies. Ja, ja, ja. En, uh, het gaat leuk voor iemand die helemaal niet bekend is. Ja. En, uh, het, het, ja het liedje wordt, uh, wordt uh, leuk ontvangen. Daar ben ik natuurlijk hartstikke trots op. Ja. En, uh, ja volgend jaar uh, ja, een, een, een tweede single... want dat is eigenlijk wat je aan me vroeg... Ja, ja, ja, ja. Uh, ik vind het natuurlijk hartstikke leuk en uh, dit liedje doet het nu aardig en dat smaakt best naar meer, moet ik zeggen. <laughs> dat begrijp ja. ik, dat begrijp ik. Ja. En Emiel heeft ja. vast nog wel wat op de plank liggen. Ja, uh. ja. Ja, absoluut. Ik hey, ga Emel. het allemaal meemaken. Nee, kunnen mensen jou ergens uh, een beetje volgen, Han? Zeker. Als je naar YouTube gaat ja. en je tikt uh, in uh, Han de Kapper, dan zie je meteen mijn videoclip ja. uh, uh, van uh, een zomeravond in Avignon. En ik heb natuurlijk uh, handekapper.nl en ik heb natuurlijk handekapper Facebook, handekapper uh, Instagram. Dus daar kunnen mensen eigenlijk alles van mij vinden. Oké, okay, want daar staat ook uh, eventueel een agenda op, of komt dat erop uh, op uh, HanDeKapper.nl? Ja. Dat staat erop. Ja oh, hoor. Oké, okay. ja. okay. dat is ja. leuk. Ja, dat, uh, ja ik, ik vind het altijd wel prettig als dat er allemaal bij staat. Hè? Ja, precies. Ja hoor. Ik zou zeggen, ga maar koeken loren. <laughs> dat gaan ze zeker doen. Heb je de videoclip gezien? Uh, die moet ik je even schuldig blijven. Die heb ik nog niet gezien. Okay. Ik, heb wel, ik heb wel het nummer gehoord, maar niet gezien nog. Oh, okay. dus, Maar okay. dat gaat zeker wel een, een keer gebeuren deze week nog. Dus... Nee, leuk. Ik, ik, ik, laat me nog even weten wat je ervan vindt. Dat zou ik heel leuk vinden. Ja, dat, uh, dat ga ik zeker doen, Han. Ja. Leuk. Ja, dat, uh, dat laat ik je inderdaad weten. Alleen, hoe moet ik nog even kijken? <laughs> ja. <laughs> maar dat leuk. komt goed. Leuk. Hé, hey, Han, ik zou zeggen... Ja, kondig hem lekker aan. Dan gaan wij hem draaien. Oké, okay. dankjewel dat ik even uh, bij jullie in de uitzending mocht komen. Graag Mijn naam... Dankjewel. Mijn naam is Han de Kapper met mijn nieuwe single een zomeravond in Avignon. Hey, dankjewel Han en ik zou zeggen een heel goed weekend. Ja, voor jou ook en uh, werk ze nog lekker radio maken en ga tot de volgende keer blijven we zeker doen. Hey, dankjewel. dankjewel. Bedankt. Hey, jij ook. Goedjes. Hoi hoi. Ja. ja. En in een open kabels. Al mee zetten voor de wijn. En zomaar so much For you. In het hoofd, in het hart. ZFM. De zender van Zandvoort en Omstreken. Alleen de beste hit op je radio. Zo'n handen koppen was dat. En uh, ja, die uh, zomeravond in avion. Dat was niet eerlijk. Dat geef ik meteen maar toe. Van de een naar de ander, want ik wilde geen gedoe. Ik kon me nooit echt binden, herinner me ook geen naam. Maar jij opende mijn ogen en nu zie ik de zin van mijn bed. losgeslagen, ik brak harten links en rechts. Maar van mijn fouten kan ik leren en ik ben op de goede weg. Ik wil alleen maar zeggen uit de grond van mijn hart. Wise. Waar is het dan weer? André Haas Junior en Houtje. Uh, M. de zender van Zandvoort en Omstreken. Zo is het. Ah, weer een glas minder. De drie op een rij van Fred Heij. Heel plezier. I can hear the couple fighting right next door.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 Persuader But she was just another notch on my guitar She's gonna lose a man That really loves her In the silence I can hear their Breaking hearts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 Het Rielij van Fred Hei. I saw you there, just standing there. Such delight Drie op een rij van Fred Heijs. Zo, dat waren ze dan weer. En uh, ja, we begonnen met Robert Gray in Right Next Door. En als tweede natuurlijk uit de jaren 80 de bekende groep Thompson Twins. Je kent ze vast nog wel. Met Dr. Doctor, Doctor. En als laatste natuurlijk Daniel Lopez. En I Will Never Stop. En uh, ja, we gaan weer eventjes verder naar de verzoekparade... En dat is uh, ja, afkomstig van Jeroen. Jeroen, jij wilde een nummer horen van uh, Simone Eversdijk. En ik heb genomen, ik kan niet zonder jou. Of nee, ik kan zonder jou. <laughs> hey, welkom bij uh, View. Tot klokje voor 7 uur ben ik bij u met de lekkerste muziek. Macht had, maar nu ben je stil Ik ben sterker dan jij denkt Ik sta achter mijn besluit Nu zie ik jouw mooie praatjes Het is over en uit Want jij verdient me niet Uiteindelijk ben jij niet meer dan een stuk verdriet En bel me niet meer Aangebracht door Jeroen. En ik kan zonder die jou het volgende plaatje is van Willem. Willem, dank je wel. Leuk dat je erbij bent. En eh, jij wilde een plaatje horen van Koos Alberts. En ik heb genomen. Het wordt weer zomer. Ah, we moeten nog wel even wachten, natuurlijk. Maar eh, Willem, dat komt goed door. De dagen worden lang, de klok gaat weer vooruit. Ik krijg al dat verlangen, ik wil er vooral gebaar. De vogeltjes die fluiten, de mensen zijn weer blauw. Van mij tot eind augustus is de mooiste tijd voor het vaar. Wordt het, nee, er het wordt weer zomer en dan ga ik even lekker uit de bol. Liggen zonder een terrasje en ik maak de grote mol. Nee, voor mij even geen sleur. die dagen zonder wel Het wordt weer zomer en dan ga ik even lekker uit de bol.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 En ik maak de grote lof nee, voor mij er geen sleur. In die dagen zonder veel het wordt in zonder. Zonder plezier. En het wordt die zomer, en dan ga ik even lekker aan de bol. En ik denk: Along de wijk. Ja, ik ben het helemaal met je eens, Willem. Het wordt de zomer, was te zeker. Ik ben Bert van Bip en Bert in de nazaten. En wat fijn dat je luistert naar Entertainment for You bij ZFM Zandvoort. Ga paraplu. En deze is voor jou, manon. Rob Storm wilde jou horen. En uh, de laatste keer. Nou, ik hoop dat je blijft luisteren natuurlijk. Kom, draai je om. Ja, je hebt misschien nu pas je zin. En voor de nacht, daar trap ik van mijn leven niet in. Leef eens zo mooi, kan niet zien hoe jij je verkoopt. Het is niet uit te leggen, wat moet ik nog zeggen? Ik heb veel te lang al gehoord. Het was voor mij nu echt de laatste. Uh, dat was dan, uh, het dan, het uh, laatste plaatje natuurlijk. hier, uh, Het laatste verzoekplaatje hier bij ZFM Entertainment for You. En, uh, ja. Nou, dit was het dan weer voor deze week. Ik zou zeggen, uh, ja, allemaal bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het kijken. En uh, ja, hopelijk graag weer tot volgende week. Volgende week zaterdag is er weer een nieuwe Entertainment for You. Vanaf vijf tot zeven. En dan hebben we natuurlijk weer een gast in de studio. En natuurlijk gaan we nog uh, wat mensen bellen, zoals gewoonlijk. Ik zou zeggen, een heel goed weekend. Pas een beetje op elkaar. En uh, tot dan. Doei!